Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De VVD-leden staan achter het kabinetsbesluit om gemeenten zo nodig te dwingen om asielzoekers op te vangen. Dit bleek zojuist op het VVD-congres waar een voorstel voor de zogenoemde spreidingswet met 77% van de stemmen werd aangenomen. De meeste VVD'ers vinden dat de coalitie verantwoordelijkheid moet nemen. De leden zijn overtuigd door de belofte, vandaag opnieuw, van VVD-leider Rutte om instroom van asielzoekers terug te dringen. De Field en de douane hebben in een loods in Nijmegen 1 miljoen valse coronatesten gevonden. Er is niemand opgepakt. De douane kwam de partij op het spoor na een tip. Volgens de tipgever kwamen de nep-coronatesten uit China en waren ze bestemd voor Duitsland. De Field sluit niet uit dat de coronatesten gewoon werken en aantonen of je corona hebt of niet. Toch laat de Fiat de hele partij vernietigen omdat het gaat om merkvervalsing. De opnames van de top 2000 quiz met Matthijs van Nieuwkerk gaan voorlopig niet door. Aanleiding is het Volkskrant artikel over grensoverschrijdend gedrag bij de wereld daardoor door Van Nieuwkerk en eindredacteuren. Omroep NTR zegt dat de beslissing is genomen in overleg met Van Nieuwkerk en de NPO. Omdat het niet passend is om vandaag een feestelijke quiz op te nemen naar de dynamiek die is ontstaan door het verschijnen van het artikel in de Volkskrant. Het aantal garnalen in de Zeeuwse water is explosief gestegen. Sinds oktober zijn er zoveel garnalen bijgekomen dat vissers uit heel Nederland naar de haven van Vlissingen varen. Volgens een zeeonderzoeker komt de grote hoeveelheid garnalen door het warmere water en de grote hoeveelheid voedsel. De vissers vangen nu zo'n 3000 tot 6000 kilo per week. Daarmee compenseren ze de hoge brandstofkosten van de afgelopen maanden. Het weer, door een oostenwind voelt het koud aan. De temperatuur ligt iets boven het vriespunt. Maar voor het gevoel is het rond min 5. Verder is er zon. Alleen in het zuiden ook wat wolkenvelden. En komende nacht ligt het tot matige vorst. Morgen is het eerst koud met wat zon. Later regen. En er worden het 2 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB.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 Bijzonder goedemorgen luisteraars en welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en ik iedere week neem ik u mee op reis terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar mooie oud-Hollandstavond. deze muziek wordt iedere week weer beschikbaar gesteld door core Dryer. en daar bedankt ik hem hartelijk voor. Als opening hoorde u onze herkennismelodie. was het nu van Louis Davis met weet nogal oud, opname 198. 20. vandaag weer een hoop mooie oud-Hollandstalige muziek. En de eerstvolgende is uh, Willem. Frederik Christian Diebe. Beter bekend als Willy Derby. Geboren in Den Haag op 5 april 1886. En aldaar overleden op 9 april 1944. Was een Nederlandse zanger. Die in het Interbellium onder de naam Willy Derby. een van de populairste artiesten van Nederland was. En uh, tot zijn bekendste liedjes. behoort natuurlijk het plekje bij de molen. Daarbij die molen. Twee ogen zo blauw. Pinda, pinda, lekker, lekker. En natuurlijk een hoop spartlappen waarvan uh, hallo Bande, het vieren schooiers hart, de in Witte Rozen bekend te zijn. Derby was afkomstig uit een Haagse arbeidsgezin. Hij werkte als zingende kelner in Antwerp en New York... en op de veerboot Hoek van Holland, Harwich. Voordat hij in 1950 gestimuleerd door zijn echtgenote Adelede de Kuiper een serieuze carrière in het variété begon... en eerst trad hij op met zijn broer Lou Ban, onder de naam de Bandy Brothers. Rod Brothers, zoals het voor mooi heet. Bandy is een amerikaanse omkering van de lettergrepen Diebe. Dan snel bleken de karakters... Uh, van de Broers, echt sterk te botsen om zinvol te kunnen samenwerken. Tegensteld de Broers, Blauw stond weer, bekend als de uh, Amabel Mens. En toen uh, later uh, Willy veranderde veranderen zijn artiestennaam in het al even Amerikaanse klinkende Derby. En vierde in de jaren 20 en 30 succes als zanger. Licht sentimentele teksten. En u hoort hem nu, Billy Derby, de opname 1938, als de herinnering. Ik denk in eenzaamheid. better live stand Wat de makkel geven. Jij past me alles waar en mijn paradijs op haar. Ook tijden van ballet, als gewoon een dag keer op weer. Ze leven te lente tijd, die gelukkige geluk Deze weer. En wat is er geweest met rookheid in ons ah, Het was de schoonste dag voor liefde, de het mij. ik had mij bereid. Het mooiste wat er maar kon geven. Jij was met alles waar.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 We gaan met Mario Zandvoort. Er was er eens een muzikus met echt wie Nederlands bloed. En ieder die hem hoorde riep, wat speelt die vent te goed. Tot hij door een vreemdeling op een dag, zijn plaats maar zo ontnemen zag. Hij staat met zijn talent op straat, met honger en verdriet. Omdat de man Hollander is, daarom nemen ze hem niet. Nou trekt hij van, de steent is een schandaal. Nu speelt hij droeg, dat is ons Hollands ideaal. Er was er is een vreed dat troonde in Den Haag. Daar sprak men soms van vrede, maar meest van een volle maag. Lausanne, Geneve, nog een meer, die kregen later ook de eer. Ze spraken van ontwapening en maakten het volk maar blij. Van groot in juist legers en ze bouden de kruis als bij. Er was er is, een vreed paleis, hoe fijn, maar dat had beter een theater kunnen zijn. Er was er eens een meisje, het was een knappe jonge maagd. Er was er eens een jongeling die heeft haar tot vrouw gevraagd. Ze zoeren elkander eeuwig wel, of dat altijd zo blijven zal. De huwelijksbord veranderde straks in een oorlogsschip, want hij sloeg haar een bochel en zei hem een hazenlip In het stadhuis, daar werden ze een paar, en in het ziekenhuis gingen ze van elkaar. Er was er is een dakgoot en er was er is een kat. Er was er is een kater die de grootste lolder had. Toen kwam er plotseling een polier, En het was gedaan met een plezier. Want die polier komt over het was een hele slimme man. Hun huid kwam in een bondjas en een body in een pan. De kater en de kat, nou vraag ik u, die staan allebei als haas op het menu you wow. Wat de dank voor winkeliers geen zonder sluiting nog bestond. Terwijl je nu als eerlijk man je brood niet meer verdienen kan. Ze hangen je zo aan de strop, zoiets dat loopt op spaak. Eerst slaan ze de belasting op, dan sluiten ze je zaak. Want menige winkelier kan niet meer mee, die maakt straks bedelen bij het crisiscomité. Ruizenvlieg, leed tot woon. Nachtig al zingt s'avonds een lied in een woon. Ben je van s'lief, van stretmolenmoon, is het zo'n zadags op lustentrenoe. In ons eigen kleine huis. Daar voelt het geluk zich thuis, kan er zo Als maakt maandje lacht, lang, langs een roodverdij. Er is geen onvriendelijk woord, dat de vrede heer verstoort. Ja, u hoort de muziek van Jean Dubella. Het in ons eigen kleine huisje, een opname uit 1938. En daarvoor Willy Durby met er was, er was, er is. Een opname uit 1923. En uh, ik vertelde u dat uh, Willy Durby samen met uh, zijn broer vroeger optrad. Dat is Lou Bandy. En die heb ik ook klaarstaan. Lodewijk Ferdinand Diebe, geboren in Den Haag op 19 april 1890. En overleden hier in Zandvoort op 24 juni 1959. Was beter bekend onder zijn pseudoniem Lou Bandy. Was een Nederlandse zanger en conferentier die in de periode tussen beide Wereldoorlogen... een van de populairste artiesten voor Nederland was. Alleen niet in samenwerking met zijn broer. want oh, Die karakters, die, uh, die gingen niet echt samen. U hoort hem nu, Loubandi, samen met de Wiesje Bouwmeester. Die samenwerking ging een stuk beter. Ik wou maar dat ik een vogel was. Dat is een opname 1933 alweer. Laatst vroeg een bedelaar hier aan mijn vrouw... die juist de wat rood geven zal. Je vrouw, ach, help me toch. Maar zij zei nee, toen zong de pedelaar zacht voor zich heen Ik wou maar dat ik een vogel was, Piet, Piet, Piet, Piet, piet. Met zo'n lekkere vierjaar, Piet, Piet, Piet, Piet, Piet Vloog de wereld door zonder pas, enkel met mijn lied op een dooie gemak vandaag op de dag, beep, beep, beep, beep. Als ik een leester hoor, zo zoet van toon, vind ik mijn eigen lied maar doodgewoon. Een leester is een beest waar ik graag mee ruil, helaas ik ben hem blij, een reuze uil. Wauw, maar dan ik hem openhou. was. piet, piet, piet, piet. piet. Met zo'n lekkere vierenjaar. Piet, piet, piet, piet, Vloog de wiel door zonder pas. Enkel met me lief. Op een dode gemak van de op de taak. Piet, piet, piet, piet, piet, piet. Als ik een vogel was, wist ik wel raad. pikt al de zaadjes weg van rassenhaat. En politiek lieten me koud als een steen, vloog over grenzen en tolmuren heen. Wou maar dat ik een vogel was, Biet biet. piet, piet, Met zo'n lekkere vieren Biet piet, piet, piet, piet, Vloog de wereld door zonder pas, enkel met me liet Op een dode gemak van de op de dag, piet, piet, piet, piet, De wereld door zonder pas, enkel met me niet. Op een dode gemak, vandaag op de taak, beet, beet, beet, beet,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 Eet meer fruit, dan kan je niets gebeuren Eet meer fruit, dan gaan je wangen kleuren Gezond, zo sappig en zo fijn, want fruit dat is een lijk voor de zwanke De meeste mensen lopen weer met zulke dikke buiken, het zijn de vette delen weer die de gezondheid vneuken. Maar wilt u van uw buikje af, dan moet u even luisteren naar deze ene of raad die ik u in zal fluisteren. Deze niets gebeuren, iets meer fruit, dan gaan je wangen kleuren, het is gezond zo sappig en zo fijn, want fruit dat is een bleek, achter voor de slanke lijn. Hebbenis, die eet zoveel meloenen met zo'n gezicht, en wangetjes om te zoenen, zie ze wat groot, maar door en door gezond, neemt een meloentje in de mond van 22 pond. Beste vriend is Bollepiet, de dikste in ons landje, die is voorzichtig uitgedrukt, een kamer olifantje. Hij had zes letten op, ik zei het is geen wonder, als jij zo lekker eten blijft, dan ligt je gewoon eronder, eten en fruit.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 Met een gezonde lever, dat komt nog fruit. En bessen op vruchten vruchtensap, dat neemt hij wel wat ruim. Het dusje van mijn oomtje, dat is net een blauwe pruim een meer fruit, maar kijk goed uit je ogen. Want door slecht fruit, is menig een bedrogen. Vruchten zijn, als mensen men zegt. Want soms zijn je van buiten prachtig, maar van binnen slecht. Ben u nu verloofd met Josephine, we trouwen het volgend jaar misschien. Wij zijn door de nieuwste Dansvereen en in Chestnut dans Klik zo meteen een blauwtje bij mijn schat, nou heb ik geluk gehad. Ben met haar in zuivere harmonie, dan dank ik aan de Chestnut Tree. Op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 Als ik Jozefine zie Dansen wij de Chesnachtree Iedere keer een schokje Nee, je knie Dat wordt bij de Chesnachtree Ook al gaan de zaken Nog zo slecht Ik heb me dapper toegelegd Op de dans die ik het liefste zie En dat is de Chesnachtree Op alle feesten Worden meer lief en Muts Nu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 Antwoord. Iedere week neem ik u mee op reis terug in de tijd... naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar mooie, oud-Honnellstalige muziek. En die muziek die wordt elke week beschikbaar gesteld door Kort Draaier. De bedanken we hartelijk voor. Elke week brengt u weer een hele doos met platen. En dan gaan we dan weer uitzoeken welke platen er nog zijn. Een redelijke kwaliteit zijn. Er zijn natuurlijk allemaal vinylplaatjes. En welke plaatjes we voor u kunnen draaien op de lokale omroep CFM Zandvoort. U hoorde zojuist Kees Pruis met The Chestnut Tree. En daarvoor nog een nummer van Bandy met Eet Meer Fruit. Dat was een opname uit 1949. En de volgende artiest, gaan we er vandaag een paar van draaien.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 Zicht te zien, doe je dan goed? En laten leven, en daar komt het hier op aan. Kun je aan anderen geven. Het doe het wel eens van land, brun een zonnetje onder de mensen. Een blij gezicht te zien, doe je toch goed? Bru Qual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 Het is gek, maar mijn huis ben ik kwijt. Ik had vroeger een tuintje, gewoonweg een droom, met gras en met wormen en een appelenboom. De sla en amandelie, die deden het best. Toch heb ik hier meer aan mijn groente ates. Ook op bloemen ben ik dol.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 de mooiste bloem uit de Rawa, dat ben jij. Ik hou van mooie planten, ik heb een hele rij. Maar de mooiste plant uit de Rawa, dat ben jij. Er komen heel veel klanten, die dringen om je heen. Ze komen voor de bloemetjes, maar ik voor jou alleen. Maar zag men mooie bloemen dan op de Drentse hei? Maar de mooiste bloem uit de lava, dat ben jij. Maar de mooiste bloem uit de lava, dat ben jij. Eet u soms olijven, geef de pitten aan mij. Die zaai ik dan uit in mijn tuin op de hei. En gaan ze dan bloeien, nou dat kan toch bestaan. Misschien komen er dan ze mangelen aan. Ik hou veel van de natuur. Daarom zing ik nu vol vuur Want ik hou van hiacinthe Ook met rozen ben ik blij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 ...maar de mooiste bloem uit de lava... ...dat ben jij de mooiste bloem uit de lava meisje... ...dat ben jij. Ja, dat waren Johnny en Jones... ...met de mooiste bloem uit de lava. Dus opname 1944. En daarvoor hoorde u Kees Pruis. met Waar woon ik? En eh, ja, <empathy> ik weet niet of... Uh, of hij echt zo dronken was dat hij deze opname maakte, maar hij klonk echt behoorlijk dronken. Volgens mij heeft hij zich wel een klein beetje ingedronken tijdens de opname van deze plaat. Lieve Zandvoort, lokaal omhoog wat de Zandvoort. Ik zei u al dus straks dat ik meer plaatjes van Auguste Laat draaide. Het toppunt van zijn populariteit bereikte Auguste Laat in de jaren 20 en 30. Zijn bekendste nummers. Breng eens een zonnetje onder de mensen heb ik zojuist voor u gedraaid. Of in ieder geval een paar plaatjes geleden. Ik heb een huis met een tuintje gehuurd en een Brabants volgenslied. En u hoort het nu met een opname 1936. Auguste Laat met Alles Gaat Goed. Hallo, hoe gaat het? Dagen. In ons klein dorpje, zeg geen goed. De bodem die men dat laat van vragen, antwoordt zijn burgemeester trouw. Stel u gerust, mijn heer de burgemeester, alles gaat goed zoals het moet. We hadden gisteren enkel wat te kampen, met een klein beetje tegenspoed. Alleen u geeft verloren, u zal haar stem wel nooit meer horen, maar verder zo, u zei al reeds tevoren. alles gaat goed zoals het moet. Hallo mijn geitje, ben ik verloren, die boodschap vind ik vreselijk lam.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 De vlammen waren niet te doken Het brandde af van onderen tot boven Dat hou maar moe, alles schapen. Al om mijn woonhuis ben ik verloren Ik ben van schrik haast drie kwart land Toe boden laat me nu vlug eens horen Waardoor dat ongeluk zo kwam u gerust, mijn heer de burgemeester, alles gaat goed zoals het moet. De heeft eerst gehikt, toen is hij in de rook gestikt. Zijn vrouw op hetzelfde ogenblik kreeg een beroerte van de schrik. Het hele dorp in bittere nood zit aan de kant nu van de sloot. U is nou burgervaren een keer van het afgebrande dorp, mijn heer. Wees weer gerust, mijn heer, de morgenbeester.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 Zandvoort, lokale omroep uit Zandvoort, Pierre-Jean-Karel Wijnnobel, is geboren in Leiden op 5 augustus 1916 en overleden in Amsterdam op 9 januari 2010. Was een Nederlandse componist, tekstdichter en muzikus en hij werd vooral bekend door de vele liedjes die hij schreef. En zijn bekendste eigen compositie was Ik wil klappertand met suiker van de Ambonia Serenades. En die hoort u nu, de Ambonia Serenades met Ik wil klappertand, klappertand. Moet ik zeggen, ik wil klappermelk met suiker. Je hoort het hier op Siefem Zandvoort. Een man woont een meisje waar iedereen van zingt. omdat zij erg mooi is en ook om wat ze drinkt, toen ze nog geen brief was. En mama vroeg aan haar: Wat wil je nu eens drinken? Had zij haar handboel klaar? Ik wil klapper, klapper. Na. Met suiker Want iets anders lust ik niet Ik wil klappen melk met suiker Want iets anders lust ik niet Ze wil geen appelsap Of limonade thee en koffie Laat ze staan En chocolademelk Of oranje. Plappen, klappen, klappen met zeker, Want iets anders.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 Zot, of wie mornade thee en koffie laat zij staan en chocolademak of voor een sjade smaken haar als liever klaar. Ik wil klappen, klappen melk met suiker, want iets anders wil ik.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 U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort met Mario Zandvoort. En als die komt bij het refrein, dan vallen de anderen in. Is voorbij, tussen jou en mij. Zo er ooit een sprookje bestaan dat is het nu gedaan voor mij. Sprookjes van guler, breken dikwijls. Leeft alleen daarin, ringt nog kort. is het sprookje verstoord. Zul je zelf het beste weten, ik zal proberen te vergeten, veel vergeten. Spookje is voorbij, tussen jou en mij. Laat ik dus verstandiger zijn, al doet dit ook pijn